We hebben een nieuwe crimi op glad ijs. Zet je wakker worden. Papa heeft lekkere koteletjes gebakken. Koteletjes? Lamskoteletjes, gemarineerd in honing, mosterd en tijm... ...met een slaatje van rood witloof en een oh. vers gebakken loper. Och, jong, laat mij gerust van hem. Niks van tijd voor het aperitief. Aperitief? Wat is dan? Oh, godverdomme, het is tien uur. Oh, van in. Oh, jongen, achteruit. Je stinkt nog uren in, in de wind naar drank en rook. Oh, schatje, ik heb hier twee glazen champagne vast. Natuurlijk riekt het hier oh. naar drank. En die rook... Dat is de barbecue beneden. Zijt gij midden in de herfst aan barbecuen? Om tien uur morgens? Ja, Ik je eens verrassen, hè. Nee, toe, pak aan. En Dat geef durf. me nu dus zo'n kusje, hè. Ik heb me precies niet gemist, verleden week. Dat wou jij mij anders ook niet. Ik heb mij maar één keer gebeld en dan nog om te vragen... ...waarom ik u maar twee paar sokken had meegegeven. Ja, ik heb twee keer gebeld, hè. Ja, ja, die tweede keer heb je tien minuten met de kinderen gebabbeld... ...en dan had je nog maar twintig seconden over voor mij, hè. Ik moest toen dringend naar de volgende werkgroep, ja, ja. je. Dat heb ik u toch gezegd. Hoe laat zet jij er thuis gekomen vannacht? Oh, een uur of twee, drie... Ja? ...kan ook vier geweest zijn. Hm. Ik heb dat niet zo opgelet. Oei, oei, oei. Ik moet naar de barbecue gaan kijken, hier. Uw gras, hè. Je zet het ook buiten aan toe, hè, Vanin? Tuurlijk! Ik ben toch niet achterlijk, zeker! Nee, maar hoe ouder, zotter! Niet Karin, nee, is een mis! Dat is uiteindelijk toch de Peugeot-partner dat me gepakt heeft. Ja? Model relax. We zijn hem donderdag over in het voor de congé van alle reiligen. Ja, ja, ja, ik weet dat precies een bakkersoten we. Onze Sven is juist hetzelfde, zei Karin. Gezien ze niet vrije origineel, hè? Hm? Nee, nee, nee, groen metallisé. Ja, man, hem liever eigenlijk in blauw had, ze, maar we moesten nog meer dan een maand wachten. De... Tuurlijk is het in die doel. Ah, Heb uh, uh, je nog niet gezien, André? Uh, goeiemorgen, inspecteur. een momentje, nee, Karin. Uh, nee, ik heb hem nog niet gezien, inspecteur. Uh, maar, jij zei misschien nog, heb cursus zeker, hè? Die cursus duurde maar tot zaterdagavond. Zeg, staat hier nog ergens een pak koffie? Oh, staat er geen bij u boven misschien? Als dat het geval was, zou ik het u niet vragen, hè, Bruinhoge. Ha, maar moet af en toe een keer naar de winkel gaan, hè. Allee, daar, in de linkse kassen. Ja, waar? door? daar? Ah, ja, Karin, ben je weer, hè. Is er nog iets, inspecteur? Hier is 10 euro. Haal jij eens even maar een paar pakjes koffie als je gedaan hebt met bellen. Eh, uh, eh, uh, dat staat niet gaan, hè. Ik moet dringend voor de keer nog een rapport schrijven... over het wildplassen tegen Belfort. En, en je wilt dat binnen een uur, hè, hè. En reden te meer om uw tijd niet te verdoen aan de telefoon hè. Maar allez, is dat nu goed, Karin? Ja, gek gelijk. Je zal met zijn regels zitten, nee. Oh. Saratje, dat is een veel te groot stuk voor u. Wacht, papa zal ik direct snijden. Maar eerst nog eens buiten gaan kijken naar de koteletjes van mama. Hè? Naar pop in uw mand, jij krijgt straks... Ah, je juist op tijd. Zit er maar aan tafel. Oh, in godsnaam, Vanin, doe die deur toe. Straks doen de kinderen nog iets Ik heb ze een trui aangedaan. Ja, en die van Simon tachtest tevoren. Jij hebt uw koteletjes graag goed doorbakken, hè? Jij hoort niet goed zeker. Die deur toe. Al de rook, komt naar binnen. Sorry, sorry. Nee, nee, Simon. Simon, niet doe. Simon. van Vanin, hij zit met zijn man in de mayonaise. Wat er? Allee, kom. Kom, je kom bij mama, kom. Wat is papa toch allemaal aan het doen, hè? Kom, ik zal uw truitje nog eens goed aan doen. Kom, dan doe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 En van wat, als ik vragen mag? Gewoon, om eens te breken met een sleur, hè, schatje. Ontbijten met toast en confituur hebben we al meer dan genoeg gedaan, hè. Uh, gaat spelen. gij de wijn proeven? Ik moet geen wijn hebben van in, merci. Kom aan, hè, jij gaat wijn drinken en daarmee uit. Speldbreker, ik heb hier een hele week naar uitgezien. Ah, meneer had dat allemaal al een week geleden gepland. En waarom? Je had al voorzien dat je iets goed te maken ging hebben soms. Toe, he? proef eens van uw koteletjes. Kom, vertel eens. Hoe was uw cursusweek? Oh, oerzaai, hè. Oh. Ik had niet anders verwacht. Hmm, heerlijk, al zei ik het zelf. En? Veel schoon volk? Wat bedoel je? Gewoon. Wie was daar nog allemaal? Oh, alleen maar oude afgeleefde flikken, gelijk ik had ik. <laughs> nou, het was er ook een cursus omgaan met een nieuw publiek, hè.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 Jongen, we zijn juist op tijd. Sorry, Pieter, Hanne, maar uh, jullie moeten alle twee dringend meekomen. Dringend, dat woord staat vanaf vandaag niet meer in ons woordenboek. Zet er u rustig bij en ja. neem een fris glaasje graaf. Rustig en oh. hij meent het nog ook. Pieter, serieus. Er is een half uur geleden een driedubbele moord ontdekt. In een villa aan de Damse Vaart. Ja.